Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Twee in Amsterdam-West. Ze staan op het dak van het Cornelius Haga Lyceum... en hebben een spandoek op de gevel gehangen... met de tekst Wie islam zijt zal sharia oogsten. Verder roepen ze anti-islamitische leuzen. De mannen worden bij de organisatie het identitair verzet... meldt de Amsterdamse omroep AT5. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba... kregen de komende dagen te maken met een orkaan... Naar verwachting zal orkaan Irma woensdag over de Nederlandse bovenwindse eilanden trekken. Mogelijk is Irma dan uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie. De harde wind en zware regenval kunnen overstromingen en modderstromen veroorzaken. Nederland gaat met andere Europese landen samenwerken... om meer vrouwen op topposities te krijgen in het bedrijfsleven. Hun aandeel is in ons land afgelopen jaar bij beursgenoteerde bedrijven met 6% afgenomen...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 Let go!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 Shane Steinschild, Delivered, I'm yours. Nou, dan gaan we het nu hebben over de Formule 1. Bernd Meilander uh, op uh, pole position. Uh, Lijkt mij, uh, Albert-Jan. Ja, ik bedoel, lag het lag er nou bij mij of zag ik dan een tractor over? Die ja, banaan, ja, die ja. zag ik ook. Geweldig. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, ditmaal schakelen we niet uh, naar het circuit. Zo voor toe naar Willem van Dismannen. Maar er is een man tegenover mij, Albert-Jan Vos. Max Verstappen noemde zijn ongekende hoge, hoge uitvalspercentage dit seizoen: 50%. Procent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 En uiteraard hou je op de hoogte of de kwalificatie nog doorgaat vanmiddag. Hier is met je laser. Deze gouden oude single inmiddels. Inner circle hoor je en sweats. Heerlijke zomerrit, zo op de zonnige zaterdagmiddag bij CFM. CFM Race Radio. Pit Report. En voor de laatste maal vandaag schakelen we weer over naar het circuit Zoforts. Naar Willem van Dinsen. Daar, TP tijdens de historische Grand Prix. Ja, historische Grand Prix. Gevolgd met allerlei klasses. En waar we nu naar kijken. ...historische Formule 3 en een Formule 3 met een mantelinhoud tot 1000 cc. En uh, ja, we hadden het eerder al over die Formule 1 wat sigaartjes genoemd werden. Nou, als we een voorbeeld van sigaren willen hebben, dan zijn er wel uh, deze uh, Formule 3's... Uh, er wordt gestreden om iedere meter, ook dat nog, ze uh, ja, rijden alsof ze een carrière voor zich hebben, maar Geweldig. op het algemeen zijn het wat de oudere mannen en de auto's, uh, die hebben heel lang geleden hun carrière gehad, maar het mooie dan is natuurlijk dat er nog steeds uh, mee gereden wordt en het is fijn voor ons om te zien, het haalt herinneringen op en daarna zien we ook uh, leuke rangers op de baan. Uh, als het goed is, heb jij nog een uh, uitslag voor ons te goed? Ja, van die kwalificatie, die ga ja. ik nog uh, vertellen. Ik moet je zeggen, die is mij even ontschoten. Omschoten? Oké, oh, okay. oh, die is jou ontschoten. En ik heb die uh, kwalificatie even gemist. Dus, uh, oh, uh, Geeft niet. Daar moet ik in gebreken blijven. <laughs> Maakt niet uit. Maar, maar goed. Uh,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 Dat genereren, dat je zoveel kijkers verhaalt. Ja, wel geweldig. Nou ja, in ieder geval een populair filmpje daar op Facebook. Ja, zonder meer. Maar, maar morgen uh, uh, nog een uh, volledige dag is door het Grand Prix. Hoe laat begint het morgenochtend allemaal weer? Nou, als je echt alles uh, mee wil maken uh, morgen, dan moet je toch wel vroeg de wekker zetten. Het begint om 8 uur, al, uh, acht uur uh, dan beginnen we met een, uh, ja, een race over anderhalf uur. En dat is voor de gentleman drivers. Daarbij krijgen we nog een race voor het uh, NK GTTC. Dan krijgen we de eerste demonstratie, uh, die is om uh, vijf voor half elf. Dan kijken we even naar het hoogtepunt. Maar we hopen uh, dat dat morgen wel een hoogtepunt is. Ja, dat, uh, dat was mijn volgende taakten. vraag geweest, ja. Dat is die uh, Via Masters Historic uh, Formula One uh, Championship. Die uh, als, als uh, volgens planning gaat, gaat die morgen om kwart voor twee van start. Ja, want dat is dan nog een beetje onder Ja, uh, onder voorbehoud hè, zou je bijna zeggen. Nou ja, ik weet niet of dat uh, onder voorbehoud is. Uh, ik heb dat net niet zo voor ook hoort. In ieder geval uh, vandaag, na uh, dat uh, ongeluk, uh, hebben ze in ieder geval niet meer uh, geen reden. Maar morgen, uh, ik ga ervan uit dat het uh, morgen gewoon wel uh, gaat plaatsvinden. Ja, en, en morgen loopt het ook, gaat uh, het evenement door, tot, zelfs tot, ook weer tot een uur of zes, meen ik. Ja, tot zes uur. De laatste race morgen, die begint om uh, vijf over half zes, duurt tot zes uur en is een uh, triumph-competitie.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 Yeah. Bebé. Invita a tua amiga también. desapamos las botellas. Regla número uno, celulares afuera. Hice un par especial para ti, bebé. Destijdemos que mañana, tal vez, de pronto no te vea. Y tengamos un recuerdo así que baby menea. Esa señorita, si sí se mueve bien. Cuando baila, es que la tiene que ver alucinante. Zijn ropa se ve radiante. Conmigo se lee balo de arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale, baby, moe.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 play every stick to the thing now i am your king my girl just listen what me say i just wanna be close to you just wanna just wanna and do all the things you want me to i just wanna be close to you i just wanna just wanna show you the way i feel give me my love Heel veel jaren geleden was dit voor Max Perez the she heel close to you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 En het is meer dan de moeite waard om daarnaar te gaan luisteren. Dus hou jij radio aan op ZTV Persoon Over een paar platen gaat het gebeuren. Het gedicht van de dag. En één van die paar platen is deze van Daryl en John Oates. Wat een mooie versie van uh, Daryl en John Outs en I Can Go for Dead.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 Zo is het, maar die wil uh, niet door naar Q3, hè? Dus, uh, nee, dus uh, niet echt, dat is nergens voor nodig. Nee, nee, nee, nee, nee heel verstandig. Zodat het gedicht van de dag helemaal in het teken van het uh, historische Grand Prix weekend hier in enzovoort. Over Jim uh, Clark gaat het, ja. Maar eerst uh, deze van uh, de Pasadena's, uh, Riding on the Train. Riding on the Train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 We zitten nu op kwart voor vijf en uh, we zitten er nog steeds. Het gaat ook zo langzaam, die auto's. Kun je nagaan? Ja, ja, ja, ja. we zijn gewoon tractorie hè? op de weg uh, eerder. Dus uh, ja, een beetje die snelheid uh, ging het inderdaad. Nou, veertien uh, minuten voor vijf uur. We gaan hem doen. Een heel mooi gedicht van de dag. Over uh, Jim Clark. Uh, en dat gaat natuurlijk over uh, ja, de oud -koereur.